Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Goedenavond, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Je container of vuilniszak aan de weg zetten wordt flink duurder. Gemiddeld stijgt de zogeheten afvalstoffenheffing die je daarvoor aan de gemeente betaalt met ruim 7%. Dat is ook wel te verklaren, zegt de vereniging Eigen Huis. We gooien steeds meer weg. De gemeente moet voor iedere 1000 kilo afval die ze bij de vuilverbrander aanleveren, moet ze belasting betalen. Die belasting is flink omhoog gegaan twee jaar geleden. Sommige gemeente hebben dat afgelopen jaar al in de kosten verrekend. Anderen gaan dat komend jaar doen. Ook andere belastingen die je betaalt als je een huis hebt, stijgen volgend jaar gemiddeld met 4%. De Britse premier Boris Johnson gaat deze week naar Brussel in de hoop toch nog een deal te sluiten met de EU over de Brexit. 31 december is de deadline en er zijn nog steeds grote meningsverschillen. Telefonisch overleg tussen Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie leverde vandaag niks op. Agenten hebben een man opgepakt voor het bedreigen van de burgemeester van de Urk. Het is al weken onrustig in in het vissersdorp. Jongeren steken zwaar vuurwerk af en stichten brandjes. Afgelopen weekend zijn bij de rellen 13 mensen opgepakt. Het rijtje van sporten op de Olympische Spelen van 2024 is een tikkeltje langer geworden. Naast zwemmen, turnen en hockey kun je op de buis ook kijken naar golfsurfen, Sportklimmen, skateboarden en breakdansen. Al deed deze drievoudig wereldkampioen breakdansen het allemaal nog niet zo goed. Waar ik bang voor ben is dat je straks alleen maar kids krijgt... die alleen maar aan, aan, aan het opdrukken zijn... en alleen maar extreem op het fysieke gedeelte focussen... en alleen gefocust zijn op het winnen. En dat die cultuur er steeds meer langzaam vanaf druipt. 41 andere voorstellen voor nieuwe sporten op het sportfestijn zijn in de prullenbak beland. Olympische Spelen van 2024 zijn trouwens in Parijs. Het weer vanavond en vannacht wordt het droog en koud. Het kan plaatselijk 3 graden vriezen en het kan ook glad worden. Morgen een mix van wolken en zon en 3 tot 5 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFF. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Tussen app en vloed. This must have been made for us. Because, darling, this is the time of year that you really want. FM! Pene kerstdagen. Pene kerstdagen. V oh. F F N Stick in his hand, We're running here and there all around the square, saying "Catch me if you can." He let them. Down.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 KFM wenst je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.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 Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure.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 you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 Fijne dagen en een voors